Het is zes uur, Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. In Nepal is een vliegtuig met 16 toeristen van de radar verdwenen. Het toestel van de maatschappij Buddha Air is waarschijnlijk neergestort. De toeristen hadden de Mount Everest bezocht en waren op weg naar de hoofdstad Kathmandu. De Eurolanden zullen alles doen wat nodig is om de schuldencrisis te bestrijden. De Europese landen kregen op de IMF-vergadering in Washington kritiek op de aanpak van de crisis...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 Het weer, eerst nog wat mist, verder verloopt de dag zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in Limburg bij een zwakke zuidenwind. Na het weekend blijft het mooi na zomerweer, maar maandag is er een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Hallo, ik ben Karin Bloemen. Wist jij dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één zijn bij vrouwen? We moeten achter de geheimen van deze ziekte komen. Daarom onthul ik mijn geheim en steun ik de Hartstichting.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 Over is over september 2011 en het gaat een prachtige dag worden. Het is mooi na zomerweer, je hoorde het net al in het nieuws. Uh, geen uh, wolkje aan de lucht als je ook op buienradar.nl kijkt. Dus dat wordt een mooie dag, dat weet ik nu al. Ik hoop dat je een beetje lekker hebt geslapen. We gaan het uh, straks hebben over uh, wielrennen. Uh, het is vandaag het uh, WK wielrennen in Kopenhagen wordt dat gehouden. En het zou zomaar kunnen dat er een Nederlander wereldkampioen wordt. Ik bedoel, hé, hey, laten we niks uitsluiten, het zou zomaar kunnen. Dan hebben we hebben het nog even over uh, de nabeschouwing, zeg maar, van de algemene beschouwingen. Een paar leuke compilaties gemaakt. Je hoort ook Pieter Spreekt, onze vaste columnist. Uh, Eliane is van de BNN University en die heeft van die tunneltjes in haar oren. Dat zijn van die gaten die dan zo een beetje uitrekken. Ken je dat? Een beetje gek, uh, gek iets. En volgens haar heeft iedereen in Arnhem dat. Nou, ik weet niet, ik vond het een raar verhaal. Dus ze is op reportage gegaan om een beetje ja, op zoek te gaan naar de geschiedenis van die tunneltjes. En we spreken ook Ab Osterhaus, Viroloog. Er is namelijk een uh, nieuwe game uit, it. Die game is al een tijdje uit. En als je daar mee hebt gedaan, dan heb je misschien wel geholpen om het AIDS-virus. Uh, daar een uh, medicijn voor te vinden. Zometeen hoor je er alles over, dus van Viroloog Ab Osterhaus. En we hebben ook goede muziek. En straks, uh, straks ook Ferdinand. We gaan het hebben over voetbal. En Ferdinand is terug van vakantie. En ja, we moeten natuurlijk even die boeiende wedstrijd van gisteren bespreken. Heel Ajax in mijn want ze speelden 1-1 gelijk tegen F Twente. Terwijl Ajax toch echt wel beter was. Straks meer daarover nu eerst Gadje. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy, you could die. I told myself that you were right for me. So lonely in your company But that was lovely to me Somebody that I, know, that I used to know. Voor de laatste keer. Tenminste, somebody. voorlopig. Voorlopig. <sighs> heb ik hem dus uh, zes weken lang. Elke uh, dag, elke zondag. Op dit tijdstip gedraaid. Zes weken achter elkaar. Fantastische plaats. Somebody that I used to know. Uh, dat je het weet. Nu weet je hoe die heet. Kun je hem zelf opzoeken. Hoef ik het niet meer voor je te doen. Maar... Graag gedaan. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbucks op deze vroege zondagochtend. We schrijven 25 september 2011. Een week die achter ons ligt, de week van Prinsjesdag met al het gekrakeel eromheen, want dat heb ik ook meegekregen. Mm -hmm. En de week waar ik weer voet zette op Nederlandse bodem na een verblijf in de Republiek Suriname. Hoe heb je het gehad, Ferdinand? Leuk om zo te beginnen. Elk bezoek van mij aan het moederland is een emotioneel weerzien met het verleden. Je bent namelijk terug op de plek waar je vandaan komt. Terug waar ik gewoond heb. Terug op de plek waar ik op school geweest ben. Waar ik gewerkt heb. En het vertrek, Luc, het moment dat je weer op het vliegtuig stapt... doet oh, zo'n pijn. Het yeah. zij zo. Maar de weken dat ik er was, uh, waren goed, jongen. Het was uh, behoorlijk warm op de dag. 38 graden in de avond. 27 graden. Tel uit je wind. Ja, yeah. nou. Maar goed, ik zat in de hoofdstad. En ja, ook op een plek. En dat is het bij mij uh, vlak ernaast. Namelijk heb ik toen gewoond voor ik naar Nederland kwam. Want mijn schoonfamilie uh, woont nou in die straat. En... Je ziet dan weer alles langskomen. Je jeugdjaren, de tijd, alles namelijk. En er is nog één familie over. Ja. Van toen, die mensen zijn oud, ze zijn heel oud, ze wonen er nog en... Ja, het land is uh, er één met een mengelmoes en dat weet je ook wel van verschillende bevolkingsgroepen. De sfeer, de vriendelijkheid, het doet me altijd goed. Oude vrienden, familie die er nog is, kwam ik tegen en te gek voor worden Luc. En Dat heb ik je ook verteld uh, via de telefoon en enkele dagen geleden. Mm -hmm. Ik ben daar ook op de radio geweest. Ja. Midden op de dag, het was gewoon een gekke huisje. Sky Radio heette die zender, ja, heet hè? Ja, Sky Radio in uh, de hoofdstad en... Een vriend van mij, waar ik uh, ja, in het begin van de 70er jaren op de radio zat. Die man zit nog steeds op de radio, nu bij Sky. En ik ging hem opzoeken in de studio. Ja, je raadt het al. Ik werd uh, ja, in de eter gezet, jongen. Ik werd in de eter gegooid. Ja, Ik moest wat zeggen tot de bevolking. En uiteraard hebben we het gehad over voetbal, Luc. Want ook in Suriname. Ja, ja, ja, ja, ja. in dat knotsgekke uh, uh, Zuid-Amerika... Is voetbal daar aan de orde van de dag? En met name bijvoorbeeld vandaag, gisteren al, heb je wedstrijden in de Bundesliga... En ik weet het, vandaag heb je de vier wedstrijden. az ja. Feyenoord wordt bij wijze van spreken uh, vanmiddag uitgezonden. En dan wordt daar wel naar gekeken? Er wordt daar naar gekeken. Huh. dus Ja, het is het Zuid-Amerika. Dus ik heb uh, ja, ik kon daar een wel lol op. Joh, van, ja. uh, van AC milan wat weet ik, wat heb ik daar gezien. Ja, je hebt die goed. mooie wedstrijd van Barcelona zelfs gezien. Hè, die 8-1 overwinning tegen, tegen uh, wat was het ook weer, ja, Osasuna of zo? Ja, dat beeld ja. heb ik ook meegekregen. Want je bent dan thuis. En uh, ja, goed, het is, het is dan heel erg warm, dus uh, je zit er uiteraard met een drankje erbij, absoluut. Maar ik heb, ik heb nogmaals, de, de, de, de tijd is, is heel snel gegaan. Joh. En nu ben ik uh, terug in de realiteit. En ja, morgen, morgen is het 26 september, exact 37 jaar geleden, Luuk, dat ik op het vliegtuig stapte en ja. naar de Nederlandse trok. Ja. Vreemd, hè? Ja, maar, maar ja, het wel, hoort er allemaal bij. Ja, wel een mooi jubileum gehad dan dat je gewoon even lekker terug bent gegaan en een goede vakantie hebt gehad in ieder geval. Zeker, ja. zeker. Nou, die PSV uh, van gisteren, dat leek wel een beetje op, die, op Barcelona van een paar weken terug, want uh, die... Die hebben uh, Rode AC met 7-1 verslagen, Ferdinand. Ja, het was een 7-klapper. Het ging heel snel. En uh, ja, Roda die, die, die, ja, het gaat niet goed met, uh, met Roda. kerkraden. Uh, ja, ik denk dat het publiek gaat morren, hoor. Want uh, je verliest vorige week, uh, kregen ze al wat doelpunten tegen. Vijf en uh, gisteravond uh, zeven van uh, PSV. Mm -hmm. Ja, er moet daar wat gaan gebeuren joh, in het zuiden. Maar goed, uh, PSV draaide goed. Het ging lekker. Het uh, Merstens op uh, op schot en ja, gaat die van Wijnaldum erin die strafschap, ja, dan, dan, dan wordt het 8-1 maar goed, de PSV gaat lekker en ja we hadden gisteravond ook nog die andere wedstrijd. ik denk aan Herenveen hier 1-1 we hadden uh, NAC tegen Utrecht en mm -hmm. ja, dan gaat Utrecht in de slotfase dan onderuit uh, met 1-0 winst voor, voor NAC en ja Erwin Koeman heb ik gehoord op de radio maar goed, er zal ook wat uh, moeten gebeuren in de domstad, ik heb Utrecht al gezien toen ik in Suriname was hoor, maar ja, uh, ze gaan er gisteravond onderuit, Je, vervelend en ja VVV reisde af naar de residentie en Verloor van Ado, Ado won met uh, 2-0. Ja, Ado gaat wel lekker dit seizoen, toch? Ja, Ado gaat hoor. Uh, nou, gaat ja, trouwens, nee, ja, nou, ik zie nu te kijken: 14e is dus gaat eigenlijk maar niet zo goed. Maar in mijn ja. hoofd? Ja, ik weet het echt niet. Ja. Misschien dat het in de slotfase van de competitie loskomt, Luke, en ja. dan gaan we misschien leuke dingen daar beleven in de residentie, ja. maar goed, het is ja. afwachten joh. Ja, dat is ook zo. En er was nog één wedstrijd, en die, die, ja, die vergeet je natuurlijk even bewust nu, want dat was de wedstrijd die als laatste begon, ja. Ajax 20, ik echt een topper hè dat? Ik ben hem niet vergeten hoor, maar goed, ja, jouw club hè, ik <laughs> ja. zat op een gegeven moment te luisteren en ja later nog even wat, wat korte beelden gezien hoor. maar maar goed, kijk, Ajax komt op 1-0. Ajax moet die wedstrijd in feite voor de rust beslissen. Ja, Frank de Boer was ook heel duidelijk in zijn mening na die wedstrijd. Maar, maar ja, uh, Twente gaat de tweede helft anders spelen. Het, het, het liep anders. En ja, in de slotfase schiet Gajach uh, via de gaat die bal erin. en Ja, het is 1-1, Luc. En ja, dan liggen de feiten op tafel. Het is uh, uiteraard Ajax of Amsterdam in Mineur. Want nou. uh, ze reizen, als het goed is, morgen af naar uh, de Spaanse hoofdstad. En ja, je raadt hem al, hè. Reaal staat ze daarop op te wachten. <laughs> ja. Maar goed, het zijn dure punten. Joh. Kijk, vorige week heb ik die wedstrijd al gezien tegen PSV en Suriname. Maar ja... Toch, ja, gebeuren er gebeuren vreemde dingen joh. Ja, onder andere dat, dat gedoe rond de keeper van PSV, het is maar goed dat het toch behoorlijk is afgelopen en dat er geen ja, enorme schade is geweest. Ja. Maar, maar om terug te komen op de wedstrijd van gisteravond, Ajax Seminar. Zeker. Ja. Nu was uh, ik heb ik heb zelf een, een, een deel gezien en uh, ik heb Rick van de regie de rest laten kijken, want uh, dan kon ik lekker het met. Maar uh, die, die, ja, Twente was ook wet, wet, wet gewoon weggespeeld eigenlijk. Hè? Zeker. Stiekem. Kijk, in de, nou ja, stiekem. Kijk ja. in de beginfase. En net wat Frank de Boer zei: je moet, je moet het karwei afmaken. En uh, de spelers die daarna ook uh, in het interview waren op de radio ja, die, die, die, die, die, die, van, van Twente, nou, die hadden het er ook over. Maar goed, het is voetbal. Het is, uh, een wedstrijd kan heel, heel uh, raar lopen. En ja, Twente pakt toch een punt, een heel belangrijk punt. En ja, daar was Frank uh, niet, uh, niet nee. blij mee. Nee. Maar uh, ja, die feiten liggen op tafel. Joh, en uh, het is nu uh, afreizen naar Spanje en kijken wat er daar gebeurt. Nou, dan. Dan hebben we nog de, het Europese voetbal, dat is een mooie week. Je begon al inderdaad over Real. Ja, Ajax-Real, ja, dat, dat, dat moet toch een inkoppetje worden voor Real Madrid. Voor Real Madrid, zou je denken? Ja, dat zou je kunnen denken, en dan zeg ik het weer. Het is en blijf voetbal. Ik heb uh, wat wedstrijden van Real gezien en ja, de ene keer gaat het lekker. Alleen moet ik zeggen, er lopen er een paar gasten bij bij Real. Maar ik weet niet wat die jongens doen hier voor ze veld opkomen. Met name die Pepe en er loopt er nog eentje bij. Ja, het is graf om te zeggen, maar die schoppen zo de boel in elkaar. Joh. En ik hoop niet dat het bij Real Ajax zo zal zijn. Maar Real is op ja, het is ook mijn favoriete ploeg in Spanje hoor. Maar ik, ik vind ze toch niet uh, draaien op de manier waar ik het had kunnen verwachten. Er okay, dus is misschien een kleine, kleine kans dat Ajax misschien wel een verrassing in petto heeft. Nou, die verrassing zit er zeker in. Ja, kijk, als Ajax gaat afreizen naar Spanje onder het man van nou uh, we redden het niet of wat, dan. ook. Kijk, Ajax heeft een goede ploeg. Laat dat duidelijk zijn. Ze zijn stuk voor stuk hele goede voetballers. Maar ja, uiteraard bij Real. De competitie in Spanje is ook uh, ja, net, net begonnen. En ja, we hebben Ajax gisteravond gezien. Real heeft gisteravond gewonnen, heb ik begrepen. Mm. Maar goed, het, het, het zal een wedstrijd worden op zich. Joh. En het, het is afwacht. Ik hoop op, in elk geval op een hele mooie wedstrijd de komende dinsdag. Ja, dan hebben we nog tot slot heel kort de Europa League. Aanstaande donderdag is dat drie wedstrijden: Twente AZ-PSV. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht een ja, behoorlijk resultaat van, van, van de Nederlandse clubs. Alleen die dagen dat die wedstrijden gespeeld werden, heb ik heel weinig mee gekregen in Suriname. Want ik was er niet. Nee. Dus ik hoorde het allemaal later, heel of diep in de nacht, op, op de radio daar. Maar goed, het is, ja, die kansen liggen er. Joh. En, en waarom zou het niet kunnen? Ik bedoel, Nederland is behoorlijk vertegenwoordigd op het Europese niveau. Maar goed, het gaat allemaal ja, op volgend jaar daar. Worden de prijzen verdeeld. En laten we afwachten hoe dit allemaal zal, zal gaan. Maar ik hoop op het beste voor de Nederlandse joh. Dank Ferdinand weer voor je beschouwing over het voetbal. En we spreken elkaar later weer. Hè? Luc, bedankt dat ik er weer mag zijn. de Groet aan de redactie. Een hele mooie zondag, want het wordt een mooie zondag. Het weer heb ik voor jullie meegenomen. <laughs> Nogmaals bedankt en tot de volgende weekdag.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 me ik het regent, zonnestralen. Als je kijkt naar de buienradar, dan zie je dat er weinig aan de hand is. Sterker nog, geen bolkje aan de lucht. En zo'n dag gaat het ook echt worden. Een mooie nazomerdag. Dan uh, trending op Twitter. Fem Fataal, dat is het uh, nieuwe album van Britney Spears... Verder ook veel voetbal, uiteraard. Grace Anatomy eh, is ook trending, want het nieuwe seizoen is weer begonnen. kun je gewoon downloaden via je plaatselijke torrentboer. En eh, ook Nirvana is trending, want hun album Nevermind van die band bestaat deze week 20 jaar. Gaan we even terug naar afgelopen dinsdag, toen begonnen de algemene beschouwing. Oh. <preocuifie> <Revcolo> uh. Ik. Eh...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 Ja, dit was afgelopen ik wil een kroketje. Woensdag, dit was afgelopen woensdag, hoe het donderdag ging, dat hoor je zo meteen. Laatst keek ik naar de oren van BNN University student Eliane. En eh, daar zitten tunnels in van die gaten waar je doorheen kunt kijken. En Eliane wilde daar zelf wel wat meer over weten. Ik ook wel, ik vond het een beetje een bizar gezicht. En dus ging ze langs bij de piercing shop. Eliane, wat heb je in hoor! Ja, ik vind het niet uitzien. Nee, veel te overdreven. Je deel je oren mee, dus dat zou ik niet willen, nee. Nou, dat is toch niet normaal? Dan kun je gewoon erheen kijken. Ja, cool. Ik vind het echt super vet, maar ik weet niet of het echt iets voor mij is. Ja, ik vond het eigenlijk wel gaaf dat het accent zeg maar, meer op het gat ligt dan zeg maar, op het ding dan de, wat je erin hebt zitten. Dit zijn reacties van mensen die ja, kijken naar mijn oren en zien dat ik tunnels heb. Dat zijn namelijk een soort van piercings. Waarbij je je oren lellen hebt opgerekt, waardoor je zeg maar er doorheen kan kijken. En dan nou zijn die van mij nog vrij beschaafd. Ik heb 6 mm. En ja, ik wilde eigenlijk wel wat meer over weten. En daarom dacht ik, laat ik de wereld van de tunnel en het opgerekte oor eens van wat dichterbij bekijken. Hallo. Hoi. Ik sta hier in de, in de tattoo shop slash body art shop van Jeff. Want eigenlijk is, is dat ook je voornaamste ding wat je doet hier, toch? Mensen helpen aan piercings en dingen in hun oor. Heel veel tunnels. En ik zie dat jij echt bijna, nou wat heb je in je oor, damschijven nog groot. Misschien hoeveel millimeter heb je in je oor zit. Ik heb momenteel 46 millimeter in mijn oren. En dat is wel vrij zeldzaam. dat zie je niet heel vaak, nee, toch? dat zie je inderdaad niet zo heel erg vaak, nee. Waar, waar komt het eigenlijk vandaan, het, het, het stretchen van je oorlellen? Waarom doen mensen dat? Ja, het stretchen van oren is eigenlijk al heel oud. Dat, uh, dat kun je uit eigenlijk iedere oude cultuur wel uh, herleiden. Dat, dat dat gedaan werd. Uh, ja, wij zijn in onze westerse cultuur eigenlijk heel erg beschaafd. Meestal met uh, kleine, lieve oorbelletjes. Maar je ziet het steeds ver, verder terugkomen. Uh, mensen stretchen hun oren omdat ze het mooi vinden, omdat ze het apart vinden. Om ergens bij te horen, om ergens dus eigenlijk zich van af te zonderen. Ja, er zijn heel veel redenen. Dus uh, vroeger werd het vooral gedaan uh, als zijnde iets van. Aanzien, uh, groei, etcetera. Ja, tegenwoordig is het uh, meestal niet veel meer dan een mooie versiering. Maar ik kan me wel voorstellen dat als ik het, ik heb het namelijk zelf ook en ik heb een bescheiden 6 mm, maar als ik dan twee mannen in één ruimte zie en ze hebben het over in tunnels, dan is het altijd zo van: hé, hey, hoeveel millimeter heb jij? Ja, dat is ja. altijd wel een beetje cooler ja. of zo, weet je wel. Ik denk dat dat dan nog wel een beetje het aanzien gedeelte is. Persoonlijk heb ik het niet zo groot opgerekt... omdat ik beter wil zijn dan anderen of wat dan ook. Ik vind het gewoon persoonlijk mooi. Ik vind een hele grote mate tunnels mooi. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Nou, Eigenlijk is het heel simpel. Wat er gedaan moet worden is dat je eigenlijk heel rustig gaat oprekken. Je oren rek je iedere keer wat op. Naarmate je het oprekt worden er nieuwe cellen gecreëerd... en je oor groeit als het ware groter. Dus het is niet... Kijken hoeveel rek erop zit. Eh, doordouwen tot er geen rek meer op zit. En dan wachten tot er weer een beetje rek op zit. Je dient er gewoon heel veel geduld bij te hebben. Dus eigenlijk is het ook een soort van... Uh, dat, net als het met een baard groeien eigenlijk. Dus als je een hele lange baard hebt, dan laat je wel zien van... Ik heb er de tijd voor genomen. Dus als je hele grote tools ja. hebt, dan gaat het eigenlijk wel een paar jaar overheen. Ja, ja. ik denk... Ik, kijk, je, je zult toch. Uh, gewoon... Want ik hoorde, ik hoorde ja, zo'n ja, mythe dat, dat als je, je over een stretch boven een centimeter... dat je dan altijd een litteken houdt. En als je eronder blijft, dat je dan... Maar is het, is het blijvend als je, zeg maar, van je tunnels theorie, af wilt? In theorie is iedere piercing natuurlijk uh, in één of meerdere opzichten, uh, ja is dat permanent. Je zult altijd wat littekenweefsel achterlaten. Het is alleen wel zo, kijk, je kunt vaak een piercing behoorlijk end nog terug laten krimpen. Alleen is het wel dus inderdaad een mythe dat iedereen vanaf 10 mm gewoon weer helemaal terug kan. Ja, ik heb mensen op hele grote mate echt een heel end terug zien gaan. Ik heb ook mensen gezien, ja, die hadden 3 mm in hun oren en die hebben dat nog steeds. Dus ja, dat is voor iedereen anders. Geen enkel lichaam is hetzelfde. Dus geen enkel lichaam hield hetzelfde. Dus goed over nadenken voordat je het doet. Ja, zeker dus weten sowieso. Overal altijd goed over nadenken. Het, uh, het kan permanenter zijn dan je denkt. Maar als je het doet, ja, laat het dan gewoon in ieder geval professioneel doen. Dus mm, even nadenken, wil ik dat? Uh, nee. Donderdag 22 september, goedemorgen. De bedrijfspoedel, de schoothond, de stekker en de kleuter bepaalde gisteren de toon van het debat. Wij zijn benieuwd naar de tweede dag van de algemeen politieke beschouwingen. Ladies and gentlemen. Welkom bij the main event. Ik zou nou heel graag willen dat u alle twee probeert op een behoorlijke manier met elkaar van gedachten te wisselen... ideeën uit te wisselen, oplossingen uit te wisselen, alsjeblieft. Let's get ready to We gaan eerst praten over de problemen van de wereld in Nederland. Nu wil u het verplaatsen naar het einde van het debat. Ik vind het niet kunnen. Van, de van de voorzitter, Testament. de heer Rommel legt nu u allerlei woorden in de mond die niet hebben uitgesproken. Voorzitter, ik sluit mij op dat punt uh, geheel bij de heer Roemer aan. Dus laten we het debat beginnen. Uh, de premier moet ook begrijpen dat als hij dat niet nu doet... dat dat ook zijn gezag aantast. Zijn gezag als aanvoerder van deze coalitie... Die in, in mij mogelijk is maar kapot geërgerd gisteren. Ik denk ook u en vele anderen. Dan neem ik genoegen met dat hij zich daar kapot aan heeft geërgerd. Ja. Ik erger me daar kapot aan. Ja. Ik mag dan niet de heer Cohen een bedrijfspoedel noemen... Dat mag blijkbaar niet, maar ons racisten en xenofoben noemen mag wel. Het is hypocriet, het is een selectieve verontwaardiging. En u kunt allemaal de boom in. Is er nou eigenlijk een plan B? Een verstandige regering kijkt natuurlijk altijd naar. Plannen B, C en D en we houden er geen rekening mee. Na dit vrij ingewikkelde verhaal van de premier vraag ik me helemaal niet af... waar blijft nou die bezuiniging? Waar blijven nu de mensen? Ja. Want wat u doet... Dit gaat alleen maar over mensen. Voorzitter, met alle respect. Maar zo'n debat werkt alleen als we niet alleen de voorbereide vervolgvragen stellen... maar ook naar elkaar proberen te luisteren. Wat een drukte. Om niks. Ook in zo'n kamerdebat. Goh. En waarom moet het dan allemaal zo... Zo fel, op hoge toon dit, op hoge toon dat. Ah, wat een schril contrast met de troonrede bijvoorbeeld. Leden van de Staten-Generaal. Dat is ook geen debat, hè, troonrede. Nee. Ik weet niet of u een ochtendkrant, of de minister-president... de ochtendkrant van, voor, van gisteren heeft gezien... met een foto dat ambtenaren, van Griekse ambtenaren... verbranden aanslagen voor extra inkomstenbelasting... Nou, dat schiet niet echt op. Ja. Ik wil wel van dit moment gebruik maken voorzitter, om een ander punt van de PVV te benoemen. Wat hier een tijdje geleden het vraaglietje aan de orde is geweest. En toen heeft PVV Raymond Woon gezegd dat over Erdogan dat hij een islamitische aap is. Dat is Acht. dus de beeldspraak. Ja, Acht. dat act. Ja, dat doe het normaal man. Ja, dat is normaal man. normaal, dat is normaal man. Normaal, normaal. Let's get ready to rumble! Ja, dat is normaal Lekker, man. Dat is de... Ja. Lekker zo, normaal! Dat heeft hij niet. Ja, jongen. Ja, ik zou zeggen, dat u zelf eens normaal, ja. meneer Wilde. Nee, doet is, is toch een idiote uitspraak? Is Kom, gezegd, man, dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Doe eens normaal, man. Tegen de premier. Dat kan de premier niet zomaar weglachen. Dat kan niet. Naar mijn opvatting is het zo dat dit het gezag van de premier raakt. Nee hoor, het raakt het gezag van degene die het uitspreekt. Ja, dat is normaal, man. Ik zou zeggen doet u zelf eens normaal. Doe toch eens normaal, man. Dat is de, de taal van de straat. Aan die taal van de straat en van het café is ook de SGP nog steeds niet gewend. En wat dat betreft, heb ik dan ook diezelfde moeite met uitlatingen. ik zoals... is normaal rustig, man. Meneer Wilders, meneer Wilders. Ja. Lekker zelf normaal. En minister-president. Ik heb, uh, ben op dit moment bij brief 120. En voor de mensen die ze schrijven, buitengewoon uh, teleurstellend dat het parlement zich op deze manier uit. En ik zou nou heel graag willen dat u alle twee probeert op een behoorlijke manier met elkaar van gedachten te wisselen, ideeën uit te wisselen, oplossingen uit te wisselen en niet op deze manier elkaar toe te spreken. Alsjeblieft. Het woord is aan de minister-president. ready for this? Ik weet vrijwel zeker dat. Jij nog nooit op zondagochtend op Radio 1 met Toon Limited bent wakker geworden. Weet ik, nou, 199 zeker. Maar het is toch gebeurd. Uh, je hoorde de afgelopen donderdag de algemene beschouwing. Dus even kijken wat het Pieter Dijkstra over te zeggen heeft. Pieter spreekt. Ik ga vandaag het zinnetje niet zeggen. Hoe moeilijk dat ook is na donderdag... hoe groot de verleiding voor een kolonist ook is... om die twee pubers uit de Tweede Kamer te citeren... Volgens mij hebben we het zinnetje wel weer genoeg gehoord. Er zijn al ringtones van en t-shirts en stripfiguren en remixen en ja. soundbites. Het was een dag lang het meest besproken zinnetje op Twitter. Oftewel, ook dit geinige akkerfietje was binnen twee dagen volledig uitgewoond. Dat is het nadeel van al die mensen die hun grappen en commentaar... tegenwoordig al binnen een paar seconden op internet gooien. Het nieuws van donderdag is ruim voor mijn column van zondag alweer uitgekoud. We zijn net een kudde sprinkhanen die elk nieuwtje dat boven de grond komt... binnen no time weer heeft kaal gevreten. En voor alle duidelijkheid, dat was beeldspraak. Ik zeg niet dat wij echt kleine groene beestjes zijn... met lange gebogen achterpoten die een snerpend geluid met hun vleugeltjes maken. Logisch, zou je denken, maar je schijnt het er tegenwoordig... maar beter even bij te kunnen zeggen. Voor je het weet is er weer iemand beledigd. Ik denk dat we na de afgelopen week wel kunnen stellen... dat de beeldspraak definitief is overleden. Iedereen neemt alles alleen nog maar letterlijk. Ik werd er gek van. Mark Rutte leek te denken dat de Turks premier echt verkleed als aap uit een mouw was gekomen. Boze poedelbezitters demonstreerden op het binnenhof omdat Job Cohen te weinig krullen en een te droge neus heeft om zich echt bedrijfspoedel te mogen noemen. En het meest treurige gebrek aan fantasie had Jolande Sap, die met een stekkerdoos naar de kamer kwam om te laten zien hoe je ergens de stekker uittrekt. De dag daarna zag ik er niet meer in beeld, maar dat was ook logisch. Na verluid was ze naar nou Blijdorp gereden om een islamitische aap op te halen. We hebben nog mazzel dat er deze week geen kamerleden waren... die een kind met badwater weggooiden of een hek van een dam tilden... of ergens een verdronken kalf uit de put stonden te trekken. De fantasie heeft de kamer verlaten. Jammer, want volgens mij was dat nou net het mooie van dit systeem. Ik was er niet bij in het oude Athene toen ze de democratie aan het uitvinden waren... en die debatten staan niet meer op uitzending gemist... Maar ik mag toch altijd graag geloven dat die oude Grieken een beetje wel welbespraaktheid wel konden waarderen. Dat daar urenlange monologen werden afgestoken, vol helderdichten en metaforen, niet voor niks in Grieks woord. En dat het daar draaide om de kunst van het debatteren. Nou is het in deze tijd misschien niet zo heel handig om Griekenland als voorbeeld te nemen. Voor het weet roept er weer iemand dat die luie flikker van een Socrates niet moet denken dat hij van onze belastingcenten maar een beetje filosofisch mag gaan liggen doen. Maar het verschil tussen het oude Athene en het moderne Den Haag lijkt me duidelijk. De kunst van het debatteren is net als de meeste andere kunst... inmiddels wegbezuinigd. En de kunst is vooral om op het journaal te komen. Willen we die trend zien te keren, dan lijkt mij de aanval de beste verdediging. Gewoon op dezelfde manier terugvechten. Laten zien hoe stomzinnig het is. Dus elke keer als Jolande Sap vanaf nu iets gaat zeggen... een pakje Jules Orange de tafel vandaan halen... en zo cynisch mogelijk grijnzen... zegt u het maar, mevrouw Sap. Pieter spreekt... Volgende week is er weer een nieuwe column van Pieter Derks, onze huiskolonist. Ik heb nieuwe muziek meegenomen. Nou, ik vind het echt, echt fantastisch. Concrete Sneaker komt gewoon uit Nederland. En ja, fantastisch. Concrete Sneaker. pretty, pretty lady. You keep messing with my head. I'm still in bed. I keep on wondering where you are. can seem to leave it uh, someone else instead. Took your heart, I regret. I, I guess I should have seen that myself alone, alone, alone, hey, pretty, pretty lady, I thought you were cool, but not as cold as this, hier van de buren om het hoekje. Bij 3FM is dit live opgenomen. Concrete Sneaker en Pretty Pretty Lady. BNM. BNN 47. Luke Kink. De ziekte AIDS kan mogelijk genezen worden dankzij de hulp van gamers. Fold It is een game die speciaal ontwikkeld is om wetenschappers te helpen bij het verklaren van de structuren van proteïnes en virussen. In het computerspel Fold It moesten gamers in het spel het virus gaan uitvouwen. En nou ja, dat is inmiddels gelukt. Nu is er dus een beeld van hoe dat AIDS-virus in elkaar zit. Ik ga erover praten met viroloog Ab Osterhaus. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat nou een grote doorbraak, dit, uh, dit nieuws? Nou, Het klopt niet, helemaal wat u zegt. Kijk, in feite is het zo dat ze die gamers hebben, hebben, hebben laten kijken... naar één bepaald molecuul van het virus. En dat is een, uh, een zogeheten uh, protease, dat is een bepaald enzym. En het is heel erg belangrijk om te weten hoe dat enzym in elkaar zit... en met name hoe het in de ruimte in elkaar zit, hoe het eruit ziet. En daar zijn al heel veel hele moeilijke testen losgelaten. Er zijn hele knappe koppen, die hebben er naar gekeken... met hele geavanceerde apparatuur om te kijken hoe dat molecuul in elkaar zit. Want als je dat weet... Kun je makkelijke medicijnen maken tegen dat, tegen dat eiwit, tegen de functie van dat eiwit? En nu is gebleken dat men daar eigenlijk niet uitkwam. Dat ondanks al die uh al die, die geavanceerde technieken die gebruikt werden, dat het eigenlijk niet goed lukte. Want dat was de bedoeling dat heeft man, dat dan toen komt? Toen is men dus begonnen met die Foldit. Ja. En dan heeft men dus in feite groepjes van, uh, van gamers heeft men het probleem voorgelegd. Ja, het zijn, zijn onafhankelijke groepjes. Ze hebben gezegd, nou dit en dat is het probleem. Dat, zo ziet het er ongeveer uit. Alle gegevens die bekend zijn, zijn zo. En ga nou eens met zo'n game, ga nou eens kijken ja, of je inderdaad... De, de structuur beter zou kunnen benaderen. En wat blijkt nu, dat in feite, de, de, en dat is helemaal gebaseerd op intuïtie, mm. ja, want de mensen die dat gedaan hebben, die, dat die gamers zijn in feite geen mensen die biochemici zijn of die, die echt iets van die, van die structuren aan weten, ja, die hebben dat gedaan en zijn, tot onze grote verrassing, zijn die tot structuren gekomen die heel goed pasten bij wat uiteindelijk de, de drie-dimensionele structuur van dat, dat eiwit van het aidsvirus is. Ja. Het is niet het AIDS-virus zelf. Het is een virus dat er heel sterk op lijkt. Maar ja. dat maakt niet zoveel uit. Nee. Het, het, dat is dus eigenlijk. Uh, hebben die gamers uh, ervoor gezorgd. Dat, dat er een stap verder uh, kan worden gezet. Dat klopt. Ja. Ja, je moet een beetje voorzichtig zijn. Je kunt niet zeggen dat ze, dat ze het aidsprobleem opgelost nee, hebben. natuurlijk. Nee, precies. Maar Er worden tegen HIV, het aidsvirus. worden een groot aantal verschillende geneesmiddelen ontwikkeld. Die zijn in het verleden al ontwikkeld. Maar men gaat steeds verder. Want het virus wordt steeds meer resistent. ongevoelig voor al die verschillende middelen. En nu is het zo dat, dat als je nu weer zo'n nieuw eiwit hebt, of een bepaald eiwit, waarvan je weet dat het een hele cruciale functie heeft voor dat virus. Bij de ontwikkeling van dat virus in de cel en bij de vermeerdering van dat virus in de cel. Als je dat dus op een of andere manier kunt blokkeren, dat de, de werking van dat enzym, ja, dan kun je inderdaad ingrijpen. En dan heb je in feite een medicijn. Dan gaat dat virus daar natuurlijk toch wel weer resistentie tegenmaken gaat u ongevoelig worden. Maar juist daarbij is het ook weer belangrijk dat je die structuur goed kent. Want dan kun je dat net een stapje voor zijn. Ja. Toch klonk het uh, mij een beetje in de oren als een soort van noodgreep. Nou ja, laten, we, laten we dan maar proberen bij mensen die, die eigenlijk niks van het onderwerp af afweten, maar wel veel van, nou, gamen bijvoorbeeld, om die dan ons te laten helpen. Was het dat ook, een, een noodgreep? Nee nee, nee, nee, nee, zo zou ik het niet willen zien. Ik zou het eerder heel erg positief zijn. Ik zou zeggen van, hé, hey, we hebben allerlei knappe koppen die heel veel structuren kunnen oplossen. Ja, en die hebben allerlei technieken, geavanceerde technieken... die ook heel veel geld kosten. En uh, nou, die moet je inzetten. En als je het er niet uitkomt en je laat het over aan, aan, aan gamers... dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je precies goed het probleem voorlegt. Hoe zit, tenminste, we weten van dat eiwit. Hoe dat, zeg maar, als je alle aminozuren waar het uit bestaat op een rijtje legt, dan weet je welke het zijn. Dan moet je daar een, een driedimensionele structuur van gaan bouwen. Nou, dat is dus niet go goed gelukt met de technieken die we hebben. En als je nou gamers... Ja, die heel goed kunnen gamen. Als je die daarop loslaat, dan zie je dus dat die, dat die intuïtie van die gamers... uiteindelijk slimmer is, beter werkzaam is dan de technieken die we hebben. Dat neemt niet weg dat we uiteraard toch nog zullen moeten blijven investeren in die andere technieken. Maar ik denk wat het, wat het aangeeft, is dat het toch een vrij universeel gegeven is... Dat dat er we, dat we in, de, in de menselijke intuïtie dus bepaalde oplossingsmogelijkheden zijn... die heel moeilijk te benaderen zijn met, met, met, de, met de bestaande technieken. Ja, nu uh, kan ik me voorstellen dat, uh, dat het, het, is, het is een mooie stap is, maar het is ook weer niet de stap natuurlijk. Hoe, hoe, hoe zitten we een beetje uh, um, in, op het, zeg maar het schema van het bestrijden van AIDS? Dus, uh, gaat dat nog goed of gaat het juist nou ja, de verkeerde dat kant op? Net, dat is maar net zoiets bekijkt. Het is natuurlijk zo dat, uh, zeg maar 30 jaar geleden is het AIDS-virus ontdekt. Er is inmiddels een uh, Nobelprijs voor uitgeloofd. En uh, 30 jaar geleden riep men al van, van jongens we hebben het virus te pakken. Na nou, een paar jaar dan hebben we een vaccin. We zijn 30 jaar verder, we hebben nog steeds geen vaccin. En ik denk dat de oplossing dus inderdaad van zo'n vaccin zou moeten komen. Maar dat, uh, dat gaat nog zeker 10 jaar duren, zo niet langer. En in de tussentijd hebben we natuurlijk wel allerlei geneesmiddelen ontwikkeld. Antivirale middelen die met name werken zoals ik net zei. Dus dat je een bepaald... Een bepaald molecuul van het virus, dat je daar iets tegen maakt. Waardoor dat virus, zeg maar, kreupel wordt, waardoor ja. het niet verder kan. Maar u zei ook nou, dat het dat het virus weer aan het terugknokken is eigenlijk. Absoluut. En dat is ook in, oorspronkelijk heeft men steeds met één geneesmiddel gewerkt. En wat men nu doet, men werkt met in feite met combinatietherapieën. Dus je pakt zeg maar drie, vier van die moleculen. En daar heeft, die hebben allemaal hun eigen hun eigen geneesmiddel, zeg maar, en die stop je bij elkaar in één pil... of je, je neemt dat tegelijk of direct na elkaar... en dan pak je dat virus dus op, op drie, vier verschillende punten tegelijk aan... en dan is het bijna onmogelijk voor het virus om te ontsnappen. Nou, dat werkt, dat werkt in feite vrij goed, maar het is, het is natuurlijk wel zo... dat als je nu kijkt uh, hoeveel mensen zijn er uh, geïnfecteerd geraakt met het AIDS-virus... nou, dan praat je over meer dan 20 miljoen mensen inmiddels... Ja. door een virus dat we 30 jaar geleden niet eens kenden... Ja, 30 miljoen mensen geïnfecteerd, daar is de helft van inmiddels overleden. En het is zo dat elk jaar gaan er nog zeg maar, zo'n 2 miljoen mensen aan, aan AIDS dood. Dus we, we zijn zeker niet waar we wezen moeten. Het is wel zo dat op dit moment inmiddels zeg maar, de helft van de mensen die leven met AIDS toegang hebben tot die geneesmiddelen. Maar dat betekent dus ook dat de helft van de ja. mensen dat niet heeft. Ja. Dus we zijn nog lang niet bij een oplossing. Dat is, en Een oplossing zou eigenlijk moeten komen van een vaccin. En dat is nog ver weg, denk ik. De tijd zal het leren. Ab viroloog. Dank u wel. Graag gedaan. We gaan naar Kopenhagen, want over een paar uur begint daar het WK wielrennen. En eh, nou, dan spreken we uiteraard met onze eigen wielerdeskundige Leon Geijer van het hetiskoers.nl. Goedemorgen, Leon. Goedemorgen, Leon. hallo. hallo. Uh, ja, uh, even kijken hoor. Nou, Kopenhagen, WK en dan is er een clubje samengesteld. Clubje, zeg ik dan. Met allemaal uh, mannen die wel zouden kunnen winnen als ik daar zo met mijn leke blik naar kijk. Ja, ja. Nou, ja, dat klopt. Ja. Uh, om de vraag maar meteen terug te kaatsen, wie denk jij dat er gaat winnen? Nou, ja, ja, we hebben dus, dan ga ik natuurlijk meteen voor een Nederlander, hè, want zo scharvenist <laughs> ben ik ook alweer. Uh, uh, uh, Geesink uh, kan natuurlijk niet meer winnen, maar die uh, doet niet mee, die heeft, uh, die nee. heeft een dijbeen gebroken. Ik oh, zet mijn geld op uh, Pieter Wening. Pieter Wening, ja, ja oké, okay. nou, vind ik vind, vind mm -hmm. een leuke keus, ik had er zelf nog niet meteen aan gedacht. Nee. Als ik mijn geld op een Nederlander zou moeten zetten, dan zou ik mijn geld op Lars Boom zetten. Okay. Uh, die heeft net uh, de ronde van, uh, van Groot-Brittannië gewonnen vorige week. Die heeft daar ook twee etappes gewonnen. En die zou wel eens kunnen verrassen op zo'n parcours. Uh, want je moet weten: we fietsen in Kopenhagen. Nou ja, nu weet ik niet of je daar wel eens geweest bent. Maar uh, bij Kopenhagen denk je niet aan bergen. Dus het nee. is tamelijk vlak. Uh, en ik denk dat, uh, he, dat Lars Boom daar best wel wat te zoeken heeft. Dus uh, ja. Uh, laten we nog een paar gulden opzetten. Nou, euro's dan. Ja, precies. Nou, ik, ik, ik zei Pieter Wening, omdat ik dacht, nou, die, die heeft een beetje een, uh, een lastig seizoen gehad. Met, uh, nou ja, hij is weg bij de Rabobank, naar ja. andere. dus hij, hij is gedreven, dacht ik. Hij wil graag. Hij wil even laten zien, ik ja, kan het ja, nog. Op zich. Ja, wel een goede gedachte van jou inderdaad, want je ziet inderdaad aan het eind van het seizoen... dat bepaalde renners, die, uh, die hebben een slecht seizoen gehad, of het valt net een beetje tegen... Uh, die willen zich dan toch nog profileren in die laatste maanden van het wielerseizoen. En die hebben eigenlijk nog maar twee echte kansen, dat is het WK en de ronde van Lombardije. Uh, dus ja, je hebt een punt. Er zijn een heleboel renners die zich nog willen profileren. Maar ik denk dat Wening als renner net iets tekort komt uh, uh, voor een WK... Uh, mm -hmm. uh, maar dat hij wel van waarde zou kunnen zijn om bijvoorbeeld Lars Boom... Uh, ...naar voren te rijden als dat, uh, als dat nodig is. Uh, en overigens stip je nog wel een belangrijk ander punt aan, wat ook interessant is. Want zo'n WK wordt natuurlijk gereden met, uh, met landenploegen. Ja. Dus uh, Nederland rijdt uh, met een team, België rijdt met een team, Frankrijk. Uh, maar daartussendoor hebben die renners natuurlijk ook nog andere belangen... ...want die rijden ook voor een commerciële sponsor. Uh, je moet weten dat er bijvoorbeeld vier Spanjaarden van Rabobank meerijden bij Spanje. Terwijl ja, ja, ja. natuurlijk ook een paar Nederlanders uh, bij Rabobank zitten die ja. meerijden. Dus ook tussen die ploegen zitten nog wel eens geheime verbonden... die je niet als tv-kijker meteen doorhebt. Ja, ja, dus het zou kunnen dat, uh, dat Lars Boom, Rabobank... dat die uh, eventueel geholpen zou kunnen worden door wat Spanjaarden. Het, het zou zo maar kunnen. En andersom en natuurlijk ook. Ja, ja precies. Um, de, de, de, uh, de, hoe groot en hoe belangrijk is, is zo'n WK eigenlijk? Want ik moet zeggen, qua wielrennen... hoor je er toch wel wat minder over dan de grote rondes altijd. Dat klopt, het spreekt natuurlijk wat minder tot de verbeelding, omdat het, ja, het is één dag is en het, het moet ook op die ene dag gebeuren. Maar als je naar de bielenliefhebbers zult kijken, dan, dan zul je zien dat, uh, dat die het WK juist heel belangrijk vinden. Het zijn vaak de klassieke renners, dus de mensen die in het voorjaar... Uh, ...in de klassiekers uitblinken uh, die, die op zo'n WK ineens ook uh, opstaan. En die hebben vaak een heel, uh, hele carrière lang toegeleefd naar het winnen van één zo'n WK. En die moeten dan een beetje de mazzel hebben dat het parcours er ligt... En, uh, ...en dat ze daar kunnen toeslaan. En ja, omdat de wedstrijd maar één keer per jaar wordt gehouden... ...is het natuurlijk wel verschrikkelijk bijzonder als je hem wint. Ja, precies, uh, ja. Dus uh, nee, het, het heeft echt wel aanzien. Uh, het het staat zeker... Uh, ik denk dat iedereen renner het heel graag wil winnen. Ja. Laten we het daarop houden. Nou, nu gaan wij er een beetje vanuit dat Lars Boom hem dan wel zou winnen. Maar er zijn ja. natuurlijk nog meer kabels op de kust. Uh, uh, ja. Waar zet je nog meer geld op als je uh, kijkt los van de Nederlanders? Nou, als je, als je naar het parcours kijkt en je ziet hoe vlak het is, dan zou het wel eens een sprintersaankomst uh, kunnen worden. En als je, als je sprinter zegt, dan zeg je Mark Cavendish, dus daar moeten we zeker ook rekening mee houden. Mm -hmm. uh, en dan zijn er zijn natuurlijk nog een paar uh, jonge gasten die, uh, die uh, niet uh, uitgevlakt mogen worden. Je hebt uh, Peter Sarkaan, dat is een, uh, een Sloveen. Die heeft al heel veel uh, koersjes gewonnen dit jaar en die zou, uh, die zou zomaar wereldkampioen kunnen worden. Huh. En dan heb je nog een, uh, een Noor, het valt Boaz Son Hagen, oh, yeah. die, die wint ook alles wat los en vast zit. Yeah. Uh, maar als je het daar nou over hebt, alles winnen wat los en vast zit... Ja, dan kan er eigenlijk ook maar één naam in gedachten schieten. En dat, dat is uh, Philippe Gilbert. Ja, die moet hem <laughs> toch eigenlijk weer winnen? toch? Die wil toch ook al graag een keer wereldkampioen worden? Hè? Ja, en je zou zeggen, die man die wint elke wedstrijd waar hij deelneemt. Dit moet hij ook kunnen. Dus... Ja, nee, zeker. Ook daar kan je met redelijke veiligheid wel wat geld op inzetten. Maar die heeft wel de handicap dat hij geen sprinter is. Dus als ze met een groepje aankomen, ja, hij kan snel aankomen... maar hij zal het waarschijnlijk niet winnen van een Kevin Nee, precies. Dan moet hij eigenlijk vijf kilometer eerder wegspringen. Vijf kilometer voor Ja, dat is eigenlijk waar hij altijd zijn wedstrijden doorwint. En ik zie het hem eerlijk gezegd wel doen, ondanks het vlakke parcours. Hoe werkt dat met... Want ik weet dat in de Tour en in de Giro... daar heb je dus die commerciële ploegen, die zijn heel erg op elkaar ingespeeld. Dus die weten precies hoe... Dat zie je... Dan wel eens dat ze dan 500 meter voor de streep, dan rollen ze nog even, dus een kopgroepje op. Ja, Zouden ja. die landenteams dat ook kunnen? Want die zijn natuurlijk wel die die trainen veel minder vaak met elkaar. Klopt, ja, ja, nou ja, er zitten natuurlijk wel renners in die dat uh, in hun dagelijkse werk gewoon altijd doen, dus die zullen niet ineens verleerd zijn. Maar uh, je moet inderdaad dat, dat belang van die van die commerciële ploegen niet onderschatten, want er zijn voorbeelden genoeg van, uh, uh, van renners uh, die ontsnapt waren, waar dan ineens. Iemand achteraan rijdt die overduidelijk van een com concurrerende commerciële plog is. En waarvan je niet meteen ziet van waarom rijdt hij nu achter die ene renner aan. <laughs> uh, dus het, het is een, een hele rare wedstrijd om naar te kijken soms. Omdat, het, uh, ja, omdat die belangen zo, zo verborgen zijn ja, Je moet een uh, beetje tussen de, de regels door uh, kijken eigenlijk. Ja, ja er zijn zelfs hele websites kan ik je vertellen waar mensen die combines die mogelijke combines uh, hebben, hebben neergezet dus daar kan je nog eens kijken mochten er tien man op kop komen wie rijdt er nu tegen wie dus uh, ja. ook wel weer heel leuk maar wat is de mooiste wereldkampioen ooit vind jij uh, Jokzuutemelk 1985 dat ja. was dat uh, de laatste Nederlander mm -hmm. Uh, maar ik was toen zelf 14 jaar en ik heb toen uh, huilend voor de tv gezeten. Dat uh, durf ik best te bekennen op de Nationale Radio. <laughs> <Bij deze>. <laughs> <laughs> hij, hij was toen 38 en hij won gewoon op het WK. Dat, dat was echt heel erg mooi. Ja, is dat zijn laatste, was dat zijn laatste kunstje meteen? Dat was wel zijn, zijn laatste uh, grote overwinning. ja. ja, ja. Uh, uh. Nou, we gaan het afwachten uh, uh, uh, hoe het gaat worden vandaag. En, en nog één vraag, die, die, die van Vliet, hè? dat is dan de bondscoach, die Leo van Vliet. Ja. Wat doet hij de rest van het jaar? Want die, er is één <laughs> een WK en de rest, wat doet hij dan? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Nou, nee, daar laat ik niet overdrijven. Hij, hij zit wel bovenop het wielrennen hoor. Maar uh, een van de dingen waar je van zou kunnen kennen... dat is uh, dat hij elk jaar in het najaar... Een, uh... Een race, een beetje voor de katsen. Je weet wel, organiseert ja. op Curaçao, waar <laughs> ja. alle grote renners komen. Oh ja, dat is die, de, de, de, omdat ze daar lekker een beetje half vakantie kunnen vieren, half kunnen ja. werken. Ja, ja, ja, en dan gaan ze een beetje in zee liggen en zwemmen met dolfijnen. En dat organiseert <laughs> hij. <laughs> Mooie baan heeft hij wel. Leon, ja, dankjewel. Zeker. We gaan het uh, volgen op, uh, op internet tv en ook via jouw website, het is koers.nl. Dankjewel. Hartstikke goed. Dag Luc. Zometeen, dit is de zondag met Embert Messling. Goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen, wie hebben jullie te gast. Wij uh, gaan praten met uh, Thierry Schmieter. Um, misschien dat niet iedereen hem kent, maar hij maakt een goede kans op een gouden medaille volgend jaar op de Paralympics in Londen. En hij heeft echt een bijzonder verhaal te vertellen. Hij was ooit topalpinist, klom met Ronald Naar ja. tegen de K2 op. Um, maar daar kwam plotseling een eind aan toen hij ten val kwam en zijn rug brak. Wie. Sindsdien zit hij in een rolstoel. Maar hij heeft de draad weer opgepakt en is nu zeiler. En doet dat op zo'n manier dat hij met zijn beperkingen op topniveau zijn ding kan doen. Zometeen. En dit is de zondag. Een boeiend verhaal, dus. Ik, ik zag op je Twitter-emmertje: je bent vogelaar. Ja, klopt. Is er vandaag een mooie dag voor? Het is prachtig. Ja ja, ja, ja, ja. Veel ja, trekvogels ik, die de vanuit het noorden al. richting het zuiden gaan vliegen. Ja, ja. Dat, dacht ik wel, dat dacht ik wel. Nou, ik eh, duid de bed nog even in en dan ga ik van de dag genieten. Veel precies om het thema. Dit is de zondag en tot volgende week. snoeischaar kan uit het vet. Juist nu is het de tijd om uw tuinreservaat op orde te brengen. Boerenzwaluwen verzamelen zich massaal om aan de grote reis naar het zuiden te beginnen. Wij zwaaien ze uit. Statiegeld op blikjes om zwerfafval tegen te gaan. Wat levert dat op? Nou, we zitten toch nou al aan? Uh... Dubbeltje. Nou al. En wie zit er in de venolijn? Je Essink uit de koekan. Met die die uit de beeld. U hoort het straks, van 8 tot 10. Radio 1. Vroeger.